De Zwarte Maandag, waar beleggers bang voor waren, blijft voorlopig uit. De Europese beurzen laten geen grote verliezen zien. In Amsterdam opende de AIX-index 1,6 in de min op 291 punten. En daarna liep het verlies iets terug. Parijs, Londen en Frankfurt openden ook lager, maar ook op die beurzen liep het verlies terug. De verliezen vallen mee vanwege de forse daling van de rente op staatsobligaties van Spanje en Italië. De Europese Centrale Bank had aangekondigd obligaties op te kopen om het vertrouwen in de Zuid-Europese landen te versterken. En dat lijkt te werken, de beurzen van Madrid en Milaan staan ruim 2% in de plus. In Azië sloot de beurs van Tokio met een verlies van ruim 2%, net als de beurs van Hongkong. Het aantal mannen van tussen de 25 en 45 die zonder baan zitten... is de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld. In het tweede kwartaal van 2008 telde deze groep mannen 46.000 werklozen. In dezelfde periode dit jaar waren het er 99.000, zegt het CBS. Juist de mannen van 25 tot 45 jaar zijn hard geraakt in de crisis... omdat zij werken in bedrijfstakken waar veel banen verloren zijn gegaan. En dan kun je denken aan de bouw, de industrie, de landbouw... en ook de zakelijke dienstverlening. In sectoren waar veel vrouwen werken was de afgelopen jaren juist een stijging van het aantal banen, zoals bij de overheid en in de zorg, blijkt uit de CBS-cijfers. Duitse luchtverkeersleiders willen morgenochtend alsnog staken. Ze willen afgelopen donderdag het werk al neerleggen, maar dat werd door de rechter verboden. De werkgeversorganisatie heeft laten weten opnieuw naar de rechter te stappen om de staking te laten verbieden. De Duitse luchtverkeersleiders eisen onder meer een loonsverhoging van 6,5 procent. En de werkgevers willen niet verder gaan dan zo'n 3 procent. Als de rechter de staking van morgenochtend niet verbiedt, worden alleen al op de grootste luchthaven in Frankfurt zo'n 500 tot 600 vluchten getroffen. In de Noord-Indiase stad Dharamsala is de nieuwe politiek leider beedigd... van de Tibetaanse regering in ballingschap. De 43-jarige Lopsang Sanghai werd in april na verkiezingen... gekozen tot op opvolger van de Dalai Lama, die zijn politieke taken heeft neergelegd. De beediging was na het traditioneel offeren van thee en zoete rijst... om precies negen seconden na negen over negen. Dat cijfer wordt door de Tibetanen met ouderdom geassocieerd. De nieuwe politiek leider is nog nooit in Tibet geweest. Tijdens de opstand in Tibet in 1959 vluchtten zijn ouders naar New Delhi in India. Hij studeerde later rechten aan de Harvard Universiteit. Dan het weer nog: buien met kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon, vrij veel wind en het wordt maximaal 19 graden. Ook morgen eerst buien, later zon en een graad of 18. Goeiedag!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 Tot en met 15 augustus is de A20 tussen het Kleinpolderplein en Terbrechtseplein afgesloten. Als u niet de op het strand zit... De costa del jongens, jongens, echt kapper nou! Als u dus gewoon in het land bent, kijk dan even op van A naar Beter.nl. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Nederland kent bijna een miljoen zzp'ers. Maar na een vliegende start dreigen veel van deze zelfstandige zonder personeel onder de armoedegrens te geraken. Hadden zij zelf ook niet dat beter op moeten letten of is er meer aan de hand? Vanavond in Goudzoekers, 5 voor 9 bij de VPRO op Nederland 2. Ik ben Johnny Hogeland. Voor 10 miljoen mensen in de hoorn van Afrika draait hongersnood. Ik vind het verschrikkelijk om dat te zien... Tienduizenden vluchtelingen zijn weken of maanden onderweg op zoek naar voedsel en water. Ouders laten noodgedwongen hun kinderen achter. Hulp is nu nodig om levens te redden en verder leed te voorkomen. Kom in actie en geef aan Giro 555. VARA, Radio 1, de gids.fm, zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen. Beleggers vreesden een zwarte maandag vandaag op de beurzen. Maar toen ik net naar deze studio fietste, zag ik vooral een heel grijze maandag. En ik zou bijna weer naar huis willen rijden om diep onder het dekbed weg te kruipen. Maar ik doe het lekker niet, want ik heb mooie onderwerpen voor u dit uur. Zoals de vraag of de verlengde A4, die er na 50 jaar discussie toch gaat komen... nu eigenlijk wel of niet werkt tegen de files op de parallel lopende A13. Staat u er wel eens vast? Luister dan vooral mee. En een heel andere kant van het leven. De worsteling die je doormaakt als je manisch depressief bent. Sianne worstelt al jaren en werd onderwerp van een documentaire. En Reclameman Charo Bormans bekeek deze zomer met een professioneel oog zijn omgeving, de Spaanse Costa's. Kijkt u mee? Surf naar degids.fm. Als je deze dagen de kranten leest, zou je kunnen denken dat we met z'n allen aan de bedelstaf raken. Zwarte maandag, Amerika is van zijn troon gelazerd. Bloedbad op de beurzen en werknemers en winkeliers de dupe. Het is maar een kleine greep, maar een apocalyptisch beeld doemt op... samen met het gevoel dat we er niets tegen kunnen doen. Zorgen dit soort media-uitingen voor het verder naar beneden spiralen van de economie... of is het gewoon reëel wat er wordt geschreven? Mediasocioloog Peter Vasteman weet alles van MediaHypes. Goedemorgen. Goedemorgen. Valt de berichtgeving over de financiële crisis wat u betreft ook onder dat kopje? MediaHype? Uh, nee, zou ik niet zeggen. Nee, kijk, uh, we hebben natuurlijk te maken met een buitengewoon uh, ernstige situatie... in de financiële wereld en uh, dat de media daar... Veel over berichten, dat lijkt me tamelijk uh, logisch eigenlijk. Dus een vergelijking met de berichtgeving rond bijvoorbeeld de ziekenhuisbacterie of de Mexicaanse griep gaat niet op? Nee, kijk, bij dat soort onderwerpen uh, gaat het altijd om een context. Hè? Dan kun je zeggen, kijk, uh, binnen de bredere context valt het eigenlijk wel mee, maar de media maken er een enorme grote toestand van. Uh, maar dat kun je in dit geval niet zeggen, omdat die financiële wereld, die, die, die, uh, daar gaat het heel slecht mee. En uh, ik denk dat het heel goed is dat de media daar uitvoerig over berichten. Wel kun je zeggen, ja, moet het in die termen? Moet je praten Precies. over een bloedbad of niet? En uh, wordt er niet eindeloos gespeculeerd? Want uh, ja, als je alsmaar erop speculeert dat het omlaag zal gaan, dan Gaat ook omlaag. Hè? Dat is de zogenaamde self-fulfilling prophecy. Die zich altijd voordoet in dat verband. En daar kun je, je natuurlijk wel van afvragen. Van, ja, is dat wel verstandig? Moet je dat wel doen. Als zo'n uh, manier van berichtgeving inderdaad gevolgen heeft, moet je dan niet inderdaad beter op je woorden letten. En, en in plaats van bloedbad kiezen voor beurzen, vresen, daling. Ja, dat. Of ook of, of misschien niet al te veel voortdurend speculeren over mogelijke gevolgen, maar meer je houdt aan de feiten. En een feitelijke beschrijving van de toestand, dat is ook wel heel erg interessant. Dat alsmaar vooruitlopen op, dat kan natuurlijk leiden tot een heel negatief sentiment uh, bij, uh, bij beleggers. Uh, de professionele beleggers zijn natuurlijk de grote jongens. Laten, laten die zich gek maken hierdoor? Nou, ik denk het niet hoor. Ik denk niet dat die zich laten uh, meesleuren door een bepaalde stemming. Ik denk dat die veel meer kijken naar winst en verlies, naar risico's. En uh, daar wordt gewoon druk gerekend en dan rolt er iets uit. Maar ik denk dat die veel minder uh, gevoelig zijn voor... Uh, dit soort doembeelden die door de media worden neergezet. Maar ja, de gewone kleine beleggers, zoals ja. dat dan heet... die hebben natuurlijk wel veel meer dat sentiment van... ja, het gaat nu heel hard omlaag en het gaat maar door... dus laat ik nu maar uh, snel verkopen. Dus uh, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, ik ben geen uh, belegger, heb ook helemaal uh, geen enkel aandeel... maar ik word er echt, nou ja, toch wel behoorlijk angstig van. Ja, nou ja, dat is ook wel een reden voor, voor bezorgdheid natuurlijk. Hè. Dus als, je, als je ziet hoe het nu gaat in de verschillende landen en de opeenstapeling van die verschillende schulden enzovoorts. Dat is ook een hele ernstige situatie die heel veel gevolgen zal hebben voor, voor de economie, maar ook voor de politiek enzovoorts. Dus het lijkt me heel uh, verstandig om daar uh, toch uh, je goed in te verdiepen en uh, te kijken wat er aan de hand is. Maar tegelijkertijd, ja, kijk, dat, dat, uh, het lijkt me nou niet zo aannemelijk dat uh, de financiële wereld helemaal in elkaar stort. Hè. Maar dat het economisch minder zal gaan door die crisis, dat lijkt me wel duidelijk. En wat zullen morgen de koppen zijn? Crisis lijkt mee te vallen. Ja, dat is uh, ja. onvermijdelijk. Ja. Ja, dus dat is misschien weer een positief uh, puntje van, uh, op de tweede dag van deze week. Ja. En doet men een klein stapje terug wellicht? Ja, dan, daar blijkt ook weer uit dat al dat speculeren en vooruitlopen op... dat dat gewoon niet verstandig is. Hè? Je moet je veel meer verhouden aan de feiten en uh, beschrijven wat, uh, wat er gaande is. Maar dat vooruitlopen op, uh, dat is gewoon heel gevaarlijk natuurlijk. Doen, ja, u moet wellicht een andere lijn opnemen, maar ik wilde u nog één vraag stellen. Uh, doen de media dat goed? Houden ze zich goed aan de feiten? Ja, ik vind de berichtgever over het algemeen heel erg uitvoerig en, en zeer feitelijk. Maar tegelijkertijd zie je toch in veel commentaren en uh, in opiniestukken ook wel uh, dat er nogal wat gespeculeerd wordt over de mogelijke gevolgen. En uh, ja, dat, dat vind ik dan weer toch uh, wat, uh, ja, wat gevaarlijker eigenlijk, wat, wat minder nodig. We houden de kranten morgen weer goed in de gaten. Dank u wel, Peter Vasteman. Oké, okay, graag gedaan. 100 days! my time 100 Days en even zoveel nachten. Bezongen door Sharon Jones en de Dapkings. Kings. De Gids.fm. Zomereditie. Het is het meest besproken stuk snelweg van Nederland. De A4 tussen Delft en Schiedam. Na 50 jaar discussie ligt het besluit nu eindelijk vast. De weg gaat er komen. Zomer volgend jaar gaat de aanleg van start. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is de files op de parallellopende A13. Als ik hier om drie uur vanmiddag op de A13 richting Rotterdam rijd of verder... dan weet ik dat ik altijd in de file zit. Vanaf dat moment moet ik hier niet meer zijn. En s'morgens voor negen uur moet je hier ook niet wezen. Maar ik zou het geweldig vinden als die A4 aan die kant... Uh, Achter die ja, bosjes uh, daar een paar kilometer verderop. Prachtig terrein overigens. Uh, schitterend. Maar als het nou een beetje verdiept wordt aangelegd... is het allemaal voor de natuur geen probleem. Volgens mij dan. En dan zal dit gebied echt ontlast worden. Ik denk gewoon dat het verschrikkelijk op zal lossen. Voor de complete ring van Rotterdam ook. Uit het raampje van een blauwe vrachtwagen. Met bloemen denk ik. Ik zie bloemen op de zijde. Ja, dat klopt, Bollen. Bollen. En waar bent u naar op weg? Zuid-Vlaanderen. En staat u dan vaak in de file? Het is een ramp. Dit is een rit. Normaal ken ik hem rijden in twee uur en een kwartier. Er zijn dagen bij, doe ik vier uur over. En daar word je helemaal flauw van. Ja, gekmakend zijn ze, die files. Maar helpt die A4 Midden-Delfland daar nu een beetje tegen? Nee, zegt gepensioneerd ingenieur Ben van der Scheijs. Hij was een van de betrokkenen die bij de Raad van State... bezwaar maakte tegen de snelweg. Zijn argument, de weg heeft totaal geen zin. Luistert u naar de slotaflevering van onze serie A4, de verlenging... gemaakt door verslaggever Katinka Beer. Wat is dit voor rapport? Hier zie je de A20 tussen Rotterdam en Krooswijk. En dit is de situatie als de A4 zou zijn aangelegd. En dan zie je dat de ochtendspits is drie uur... en de avondspits begint volgens Rijkswaterstaat... om één uur middags tot zeven uur s'avonds. Dus de is hele zes, dag zo'n beetje. De hele dag. Dat is als zes uur plus drie uur smorgens, is het totaal negen uur spits elke dag als de A4 is aangelegd. Dus daar heb je helemaal niks aan. En dat ziet u hier op afbeelding 4.2 van trajectnota Mer Rijksweg 1316, Rotterdam. Juist, deel verkeer. Hoeveel rapporten heeft u eigenlijk? Nou, ik denk zes of 700 rapporten. Kamers vol? Ja, drie kamers vol, ja. Hoe lang houdt u zich al bezig met die a uh, Sinds A4? Uh, 1996. En het uh, interessante is dat ik toen was ik voorstander van de A4 was. Ik woon in Delft. Hoe ver is het bij u vandaan? Nou, een paar kilometer. Dus ik dacht, nou, even snel dat, dat asfalteren, dat zandlichaam. Maar dat is veranderd, want u zegt al, ik was voorstander. Maar dat bent u nu niet meer. Dat ben ik nu niet meer. De A4 veroorzaakt zeer ernstige verkeersproblemen. En dat verzin ik niet, maar dat hebben ministers Pijs en Wyssemius... in 2006 al geconstateerd. Ze hebben geconstateerd dat als de A4 wordt aangelegd... Dan is Den Haag onbereikbaar. Vanwege de virus. Het Ketenplein is verstopt. De Benelux Tunnel is verstopt, dat is het eerste probleem. De A20 is verstopt. Bij Rotterdam. Het knoop in het Iepenburg en Prins-Klaarsplein zijn verstopt. En voor geen van die vier problemen is een oplossing. Dus nu is er een geweldige bluffpoker gaande om die A4 aan te leggen. En. Die problemen die de A4 veroorzaakt, die zijn allemaal opgeschoven... naar een tijdstip X in, het, in de verte. Hè. Eerst die A4 aanleggen en dan maar eens kijken... of we ooit nog in staat zullen zijn om dat op te lossen. Hoe komt het dat er zoveel files ontstaan door de aanleg van die A4? Kijk, u moet u voorstellen, bij Knoop Diepenburg gaat nu alleen het verkeer naar de A13. Maar dan komt er een weg extra bij... Bij knopen Diepenburg in het Prins van twee keer twee, misschien zelfs twee keer drie rijstroken. Bij het knopen Diepenburg staat het al meer dan tien jaar, staat het verkeer nu al in de file. En je, je hoeft helemaal er niet aan te rekenen om te begrijpen dat als je nu al in de file staat en je gaat dan een weg er extra op aansluiten, dat dat verkeer dan die files nog veel groter worden. Je kunt ook denken, een deel van de mensen die nu die A13 nemen... die nemen dan die nieuwe A4. Dus het lost files op op die A13. Nee, want Rijkswaterstaat heeft duidelijk aangegeven... dat de hoeveelheid verkeer tussen A13 plus A4 samen... veel en veel meer is dan op de A13. En dat komt omdat de, de, door de verkeerstoename hè, in de loop van de tijd... Tot 2020, daar gaat de Rijkswaterstaat vanuit. En bovendien gaat men er ook vanuit dat als er meer wegen zijn, dan nemen meer mensen de auto. En die staan dus in de file. Dus het is absurd om een weg aan te leggen die uitkomt op een knooppunt. wat al meer dan tien jaar in de file staat. En dat is dus knopentype bij Prinslauspen. En toch heeft u bij de Raad van State geen gehoor gekregen? Als ik zo vrij mag zijn om dit, om dit te corrigeren... de Raad van State heeft uitsluitend de bevoegdheid om na te gaan... of iets wel of niet volgens de wet is. Maar er staat nergens in de wet dat je geen weg aan mag leggen... die een verkeersinfarct veroorzaakt... Ben van der Scheijs, gepensioneerd ingenieur en tegenstander van de nieuwe A4. Rijkswaterstaat wil niet inhoudelijk reageren... maar laat wel weten dat groei altijd kan leiden tot nieuwe knelpunten... maar dat het ook de vraag is wat er gebeurt als er niets gebeurt. Voor alle afleveringen en foto's en filmpjes van deze serie... surft u naar degids.fm. calling Daisy Cools, be good. De Gids.fm, zomereditie. Dit was de Vara toen. Ja, het waren nog eens tijden, de jaren zestig. Nou ja, zo heb ik van horen zeggen, moet ik heel eerlijk zeggen natuurlijk. De maagdenhuisbezetting bijvoorbeeld in mei 1969. Uit ons diepe archief duikel ik een meeslepend verslag op van de actie. En goed opletten, want er valt ook wel eens een bekende naam te beluisteren. De voedseltocht waartoe de slinkende bezetting van het maagdenhuis... gisteren had opgeroepen, is gisteravond uitgedraaid... op een levensgroot treffen tussen politie en vele honderden... met name jongelui. Tot ver na middernacht is het Amsterdamse centrum onrustig gebleven... nadat er vele gewonden waren gevallen aan beide zijden. Mensen met de betere radio's konden het in de huiskamer volgen. Hier een greep uit de druk bezette uitzendingen van de politieradio. Aderwerpers 2 en 3... Rijden via Nieuwezijds Voorburgwal naar Spui. Uh, Centraalpost deelt mede dat een waterwerper niet in moeilijkheden verkeert, maar die zit tussen Beulingsloot en Krijtberg voor een barricade bestaande uit een onvergeworpen PW-kar. Uh, achter die barricade bevinden zich een aantal lieden die zich verbergen voor de straal uh, achter hopen stenen. Vraag is of u dus. Komende vanaf Koningsplein gaande single op richting uh, Krijtberg. Uw aandacht aan wilt zijn, komen. Zodra het mogelijk is, zullen wij het doen. Ik ben nog even hier bezig. Maar de GGW wordt met spoed gevraagd in de Leidse straat. Daar ligt iemand wond op straat. We hebben van een charge over. Om tien voor negen stond de politie in grote getale klaar... om de studenten die naar zij dachten vanzelf vanuit het maagdenhuis zouden komen... op te vangen. De studenten bleven binnen en de deur ging niet van het slot. Even later forceerden leidinggevende politiemannen raampjes aan de zijkant van het maagdenhuis... en kwamen zo toch naar binnen. Nee, nee, nee, niet met de handen. Zeg, geef hem even zo'n lang stok. Geef hem even optillen. Kan je hem optillen? Kan je hem optillen? Kan je hem het glas Ja, ja. Ik kom je handen Even kijken. In de hal van het maagdenhuis zaten drie à vierhonderd studenten op de grond... en zongen de bezettingsliederen één en twee en... In Holland staat een huis. De politie keek toe. Om kwart voor tien werden burgemeester Sam Kalde, local burgemeester Koets... en rector Magnificus professor Ben Infante gesignaleerd en weggehoond. En Bertus Hendricks, oud-ASFA-voorzitter... deelde mee dat er geen gesprek tussen Sam Kalde en een afvaardiging van de bezettingsraad kon plaatsvinden vanochtend... omdat Sam Kalde de deur open wilde hebben en de studenten niet. Bertus Hendricks gaf daarna richtlijnen voor het proces voor baal. Uit geen beledigingen... Heb Uit geen beledigingen. Heb geen opruimende geschriften bij je. He? Heb geen opruimende geschriften bij je. Alle poorten weg. Vertel alleen je naam. Vertel alleen je naam. Adres. Adres. Woonplaats. Woonplaats. Leeftijd. Leeftijd. En studierichting. En studierichting. Zeg. Wat? Of beroep, nou ja, nee, we gaan alleen. We houden ons aan deze tekst, jongens, geen gauw hoor. Zeg verder. Zeg verder. Geen enkele mededeling te zullen doen. Geen enkele mededeling te zullen doen. Zonder. Zonder. Voorafgaand. Voorafgaand. En ongehinderd. En ongehinderd. Overleg met je advocaat. Overleg met je advocaat. En in zijn bijzijn. En in zijn bijzijn. Bertus Hendricks liet weten dat we best even naar het toilet mochten als we moesten... en dat de politie niemand zou tegenhouden. Dat betekent dat iedereen voorlopig nog wel even in het maagdehuis mag blijven zitten. De politie en professor Verburgt deden een beroep op de studenten. Dames en heren, er zijn net een aantal uh, verwijten in mijn richting gestuurd... dat ik niet wilde discussiëren. Ik wil beginnen met te zeggen dat ik geheel uit eigen beweging... maar wel met enige tegenzin, dat zeg ik er uitdrukkelijk bij... ...maandag al hier geweest ben om te praten met de bezettingsraad. Dus dat is niet waar. Wat ik nu wil doen... Wat ik, ...wat ik nu wil doen... ...is een heel, heel dringend beroep op u doen... ...om verdere ongelukken te voorkomen en ordelijk de zaal te verlaten. Ja. Ruud Jans sprak eerder vanmorgen met Heinke Kerk, actiesecretaris van de ASFA... over de vraag of de actie tot zover zin heeft gehad. Ik geloof dat door de macht die we de laatste week ontwikkeld hebben... de autoriteiten duidelijk hebben laten zien dat we in een overleg... dat was bedoeld om ons zoet te houden, geen zin meer hadden. En dat uh, nu deze macht getoond is, niet alleen in het maagdenhuis... maar ook in de faculteiten daarbuiten, wat het grootste succes van deze actie is. Dat we dus inderdaad uh, de onderhandelingen die nu zullen gaan beginnen... met uh, met, met vertrouwen zich gemoed kunnen zien. Omdat we nu dus zeker zijn van, van een, een macht, een, een werkelijk willen democratiseren van de universiteit. Niet door vrijblijvend overleg, maar door echt eraan te gaan werken. Een verslag van de Maagdenhuisbezetting in mei 1969. En in de presentator meen de collega's die het zouden kunnen weten Jan de Graaf te herkennen. Jazeker, de vader van. Bent u in de steek gelaten? Nee, u moet het zelf doen, u kunt het zelf doen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Wat hoort het onze verbazing? Toestel is er niet meer, komt er ook niet meer. Nou, daar hebben we lang gepraat, wordt ons een ander toestel aangeboden. Sturen ze u van het kastje naar de muur? Alle medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alsjeblieft. Krijgt u geen reactie? Komt u er niet meer uit? Dit informatienummer kost 10 cents per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Roep dan de hulp in van Superman. Stuur een mail. Mail naar Vara.nl. Ja, u ziet en hoort hem uh, nog niet. Maar hij is alweer druk bezig om uh, instanties aan te pakken... die u een rat voor ogen draaien. Heeft u problemen, wordt u van het kastje naar de muur gestuurd. Mail Superman. En uh, na de vakantie lost hij al die problemen weer op. Wat heb ik zometeen nog voor u? Nou, Sianne is al jaren manisch depressief. Hoe kun je leven met zulke stemmingswisselingen? En Charol Borremans is weer terug van vakantie... en praat me bij over nep en namaak. Nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. E. Het NOS-journaal. De Europese beurzen laten geen grote verliezen zien... en schommelen tussen winst en verlies. Het lijkt mee te vallen door de flinke daling van de rente op staatsobligaties van Spanje en Italië. De werkloosheid onder mannen tussen 25 en 45 blijft stijgen. De afgelopen drie jaar was er ruime verdubbeling, zegt het CBS. De werkloosheid liep op tot 99.000 in het tweede kwartaal... door banenverlies in onder meer de bouw, de landbouw en de zakelijke dienstverlening. In het noordoosten van China dreigen milieuproblemen bij een chemische fabriek. In een dijk rond de fabriek is een gat geslagen door hoge golven. En het leger probeert te voorkomen dat er chemische stoffen wegspoelen. De problemen zijn veroorzaakt door een tropische storm... die in de loop van de dag in Noordoost-China aan land komt. En in Duitsland willen de luchtverkeersleiders morgen staken. Donderdag wilden ze dat ook al, maar de rechter stak daar een stokje voor. Die luchtverkeersleiders eisen 6,5 meer loon... en de werkgevers bieden minder dan de helft. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vara Radio 1. De Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur nog. Manische depressiviteit is een zware aandoening waar je jaren mee kunt worstelen. Maar je kunt er ook mee leren leven. Shannon deed dat en Sinta vorige legde het vast. Zometeen hoort u in beide. En ook de namaakindustrie ja die doet goed aan marketing, weet reclameman Sharon Borromans. You got my heart on a string Yeah you know you do If I ever see you again I'll be your toy on a string Yeah, you know it's true And I promise you it well, no. zelfs Wikipedia heeft het over een relatief onbekende band en ook ik had er nog nooit van gehoord tot vandaag. Het is de, Brit, de Britse band, moet ik zeggen, Mama's Gun. Ze al een paar jaar aan de weg en dit is een nieuw nummer, Anna String. Dat het leven een zware worsteling kan zijn... zagen we begin dit jaar in de NCRV-documentaire Shanne van Vorger. Hoofdpersoon Shanne Bisschop kampt met manisch depressiviteit... en ze sprak erover met Felix Meurders. Hij vroeg haar of ze door haar extreme stemmingswisselingen... al snel doorhad wat er nu eigenlijk met haar aan de hand was. Uh, ja, eigenlijk wel vrij direct. Omdat het altijd al... Ik was altijd al een kind van uitersten, dus ja. Maar dan, dan weet je niet meteen wat je hebt toch, wel? Nee, maar aangezien mijn moeder ook depressieve klachten heeft gehad... En ja, dan gaat het toch wel lopen van, goh, uh, wat kan het zijn? En dan kom je er wel sneller achter. Dus je zei ik... tegen jou, misschien moet je daar eens aan denken? Nou, niet tegen mij, arts... want ik was op dat moment niet echt uh, voor reden. Aanspreekbaar, had, maar... nee, dat snap ik, maar op het moment dat je dan weer bijkomt. Nee, uh, ze zei het meer tegen, uh, want ik ben toen meteen naar een psychiater gegaan, al je vroeg, en uh, daar hebben ze het wel tegen gezegd. Toen kreeg je ook een psychose, hè? Ja, ook nog, dus dat, toen was het wel wat duidelijker. Ja. Sinds daarvoren, u heeft die uh, film gemaakt. En dat ja. maakt uh, deel uit van een multimediaal project. Manische depressiviteit heet dat project. Dat het, daar wordt bijvoorbeeld ook een hele uh, grote bijeenkomst bij in de Rode Hoed in Amsterdam later deze maand. En ook een DVD van de film met de nodige informatie. Waarom die uitgebreide aandacht voor deze stoornis? Nou, het is toch wel een heel groot probleem. En een probleem wat nog niet echt zo uh, in kaart is gebracht. Uh, zeker manisch depressiviteit onder jongeren. En ook andere psychische stoornissen eigenlijk onder jongeren. En uh, dat heeft toch altijd hele grote gevolgen, ook op school en werk. Uh, stigmatisering. Uh, Sjanne kan daar grote voorbeelden van geven mm. uh, hoe dat uh, gegaan is. Want uh, daar heeft ze echt aan de lijve ondervonden. Maar hoe kwam u bij Sjanne terecht? Eigenlijk is het idee van Jeanne en van haar moeder... echt hun grote droom dat daar veel aandacht aan besteed gaat worden. Want jij bent op school, ben jij veel gepest daarmee? Of uitgesloten geweest? Je hebt het wel verteld op school in het begin, uh, Ja, ik heb het wel verteld. Maar ja, toch reageren ze echt alsof je, alsof je echt gek bent... en in een gesticht thuis hoort. En dat... Ja, dat is gewoon niet leuk als jij ook toch nog wel normaal kunt functioneren... en ook gewoon naar school kunt gaan. Want de meeste mensen die daar zitten kunnen niet naar school. In hoeverre speelt het mee dat jij nogal explosief kan zijn? Op het moment dat er iemand iets tegen je zegt en dat je dan uitvalt? Ja, dat speelt er wel heel erg mee. Uh, ja. Ik snap ook wel dat mensen daar heel erg van schrikken. Maar ja, voor mij is dat ook heel moeilijk om dat een beetje te leren te bedwingen. En daar ga ik wel mee aan de slag. Daar ging je mee aan de slag. Je hebt uh, diverse gesprekken gevoerd. En met uh, de ene hulpverlener naar de andere hulpverlener... de ene psychiater naar de andere psychiater. Ja. Je bent er dus nog, nog steeds mee bezig? Uh, ja, ik ga nu weer een nieuwe training doen. En uh, wil ik daar ook meer mee aan de slag. Je zegt in de film ergens dat je niet als uh, psychiatrische patiënt gezien wil worden. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Omdat dat echt geassocieerd wordt met uh, gek en... ja. Nou, gek ben je natuurlijk. Alsof als je nooit meer daar wegkomt. Uh... Worden veel mensen zo gezien? Ja, absoluut. En dat is ook het... Uh, daarom dat je ook uh, moeilijk uh, mensen voor de camera kan krijgen. En zeker jongeren. Nou, Want we hebben echt schoonlijk. geprobeerd, hè? soms met uh, bepaalde opnamen... We wilden echt een aantal jongeren uh, pruiken op zonnebrillen. Of, of helemaal niet. Nee, het was echt heel ja. moeilijk. En daarom waren we zo ontzettend blij met Janne. Die daar... Nou ja, om dat stigma ook te doorbreken. En daarom wilde de NCV dat ook uh, En wegzetten. het uh, mooie is ook dat dat, dat de, de ouders, die zijn er ook tamelijk open over. zijn. Ja, die heel ze in leuk. al die gezinssituaties kunnen filmen. Ja, absoluut, ja. Stemmingswisselingen, van depressief tot uitgelaten... moeite met het controleren van emoties. Het ja. zijn dingen die we in de film voorbij zien komen van jou, Shanna. Mm -hmm. een, een voorbeeld. Even nou een keer je mond houden... want je weet niet hoe het is om in mijn positie te staan. Ja, nee, maar we weten wel hoe jij reageert. Liefschat. schat... Ik ben vorig jaar helemaal niet naar school geweest. omdat mijn HBO is mislukt. En omdat ik dat zie als falen. is mijn zelfvertrouwen nu nul. En dan verwacht je dat ik. Ik kom iedere keer huilen thuis. Mm -hmm. Dat weet ik ook wel. En dan verwacht je nog steeds van mij. dat ik geen uitzonderingspositie heb. Mm. Hoe kun je dat in vredesnaam verwachten? En dat was een van de vele uitbarstingen. die er dan uh, plaatsvinden. Ja. <laughs> en hoe vind je dat, dat dit in de film zit? Ehm. Um... Nou, het is wel hoe het ook echt is. Dus op zich heb ik er niet zo'n probleem mee. Het is alleen na de lithium, dacht ik zelf, wel wat minder geworden. Die lithium, dat is een middel dat veel geslikt wordt door mensen die ja. depressief zijn. Jij wilde er absoluut niet nee. aan. <laughs> nee. Waarom eigenlijk niet? Nou, de grootste reden was omdat ik eerder al medicijnen had geslikt... waarvan ik 30 kilo aan was gekomen. Ik was echt uh, 14... Bijna 15 en ik woog uh, 72 kilo. En ik was 15,5 en ik woog uh, 92 kilo. Maar dat is de bijwerking van die medicijnen. Ja. En lithium? Ja, lithium heeft hetzelfde effect. Vaak. En ja, er zitten nog meer van die nare bijwerkingen aan... waardoor ik er niet aan wilde. Maar ja, nu zit ik er wel aan en het helpt toch heel goed. Het vlakt wel je stemmingen af, toch? Ja, maar ik heb niet het gevoel dat ik... Uh, ook heel afgevlakt ben. Want ik kan nog steeds wel blij zijn en... en verdrietig zijn. En ja, dat helpt wel. Ik, dat openingsshot van de film, daar begin je gewoon met... een hoop pillen, van. van heb ik jou daar. Dus, dat, ja. zit, dat zit je allemaal te, te rubriceren en in bakjes te doen. Slik je nog zoveel? Um, iets minder. Want ik, had, ik slikte toen uh, twee stemmingstabilisators... en die slik ik nu niet meer, nu slik ik alleen dan lithium. En een van die dingen die je deed, was uh, automutilatie... zeg maar, zelfverminking in goed ja. Nederlands... Waarom deed je dat? Dat was eigenlijk omdat ik uh, op een of andere manier die, die pijn die ik van binnen voelde niet kon uiten. En de enige manier waarop dat zeg maar wel uh, kon, was uh, door dus in je armen te snijden. Of ja, verbranden doen ze ook wel eens. Uh, om dan zo die innerlijke pijn, uiterlijke pijn te maken. En mijn moeder zei ook, ja, ik deed dat vooral dan toen ik psychotisch was. En die zei ook van, nou, als je dat dan gedaan had... dan stond je weer een beetje met beide benen op de grond. Want ik was echt ver heen. En hoe lang duurde dat dan? Hoe lang hielp dat dan? Uh, te kort. Ja, <lacht> dat is het nadeel. Het uh, helpt maar heel kort. Nou is het gelukkig niet allemaal kommer en kwel, uh, Sinta vorige Sterker nog, u trakteert ons op een onvervalst happy end... <kwijnt> Ja, toch? Nou, we heb je We zien hem. op een gegeven moment dat uh, ik... Jeanne de sporen van die automutilatie uh, ja. wegpoetst. Ja. Ja. En ja. ze wandelt samen met. Uh, met haar geliefde. Met haar geliefde <laughs> de door de straat. Het ja. beeld uit. Ja. Dat is absoluut een happy end, of niet? Dat is een happy end, en dat is nog steeds een happy end. Maar er uh, wordt ook wel gezegd van, uh, door de vader... Van, ze moet wel met de ziekte uh, dealen, hè? blijven dealen. Het gaat erom, en dat zie je aan het eind... dat Sianne toch zegt, van, ik ben over, boven mijn ziekte uitgekomen. Ik ben niet meer mijn ziekte, ik ben meer dan mijn ziekte. En dat is natuurlijk een cadeautje voor een filmmaker. Dat, dat je hoofdpersoon na twee jaar kan zeggen van... Uh, ja. Ik ben toch verder gekomen. Daar gaat het ook om, hè? om een ontwikkeling te laten zien. Wat vind jij van de film? Ik vind het een mooie film geworden. Wel, ik reageer wel heel fel, af en toe. Ik je vader reageert op een gegeven moment ik echt keihard. Ja, klopt. Die wilde ik er eigenlijk ook liever uit hebben eerst. Maar uiteindelijk... Ja. Uh, ja. Moest, je akkoord, moest je akkoord gaan? Ja. Van het hoort erbij? Ja. Nee, ik pas er nu zien. ook wel in. Maar ja, dat is niet hoe ik normaal met mijn vader omga. En dat eind, wat vind je daarvan? Ja, is het ik, inderdaad een happy end? Nou, ja, Ik vind het zo mooi dat ik op het einde nog net zeg van... Uh, oh, het is heerlijk weer, zeg ik nog net. <laughs> dat hoor je nog net voor de aftiteling. Dus dat, dat vond ik wel heel mooi. Uh, Want waarin. je stemmingswisselingen zijn minder heftig? Mm, nou, mm, weet het eigenlijk niet. Ja, het is een beetje moeilijk. Uh, het ging nu een tijdje weer wat minder, dus dan is het een beetje moeilijk te zien. Maar dat is... De, echt het ziektebeeld, hè? Of, of, ja, ja, zo dat nu is... en dan krijg je van die golfbewegingen... Ja. dan is het heel heftig en dan weer minder. Ja, ja. maar je kan er toch wel het ene het aan doen. Ja, ik ga nu ook weer uh, intensievere therapie uh, nemen. Ja. En je hebt nog steeds je vriendje? Ja. Is dat allemaal goed? Ja. En hoe reageert hij erop dan? Heel lief. Hij denkt, laat ze maar praten... Als je weer zo nou, bent. Hij luistert echt naar me. En kijk, hij doet ook niet alles perfect of zo. En soms pakt hij het ook wel verkeerd aan. Maar dan zeg ik van, goh joh, voor de volgende keer kun je dat beter even zo aanpakken. Maar dan zeg je pas na drie uur waarschijnlijk, of niet? Nou, maar... Dan de volgende keer merk ik wel dat hij geluisterd heeft en dat hij dat ook doet. En dat, ja. Ja. Maar dat is wel heel bijzonder hoor, dat ja. uh, dat, dat vriendje zo reageert. Echt, ja. Want uh, je hebt heel veel ervaring ermee dat vriendjes dan afhaken. Hè? Dat ja. ze het niet durven te vertellen aan de ouders. Of niet durven te vertellen aan hun vrienden, dat ze zich voor schamen. En uh, ook niet voor de camera wilden ze komen, de vorige vriendjes. Want Sianne heeft nogal wat vriendjes gehad. <lacht> en deze, uh, daar gaat ze al een jaar mee om. En dat is echt bijzonder. Met hele lieve schoonouders ook, hoor ja. Echt geweldig. Felix Meurders in gesprek met Sianne Bischop... en maakster Sinta Vorger. In februari van dit jaar... inmiddels uh, heb ik Sianne ook weer aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemorgen, moet ik zeggen, Sianne. Hoi. Goedemorgen. Ja, uh, We hoorden het happy end. Uh, een hele lieve, fijne nieuwe vriend. Lieve schoonouders. Is het nog steeds aan? Ja, het is nog steeds aan. En het gaat goed? Ja, hij heeft een uh, huisje, dus we zijn druk aan het klussen. Dus uh, ja, en dan... Uh... Hopelijk uh, binnen een jaar uh, trek ik erbij in. Je wilt wel met hem samen gaan wonen? Ja, zeker weten. En waarom pas over een jaar? Um, omdat ik op het moment uh, nog steeds bezig ben met stabiel worden. En ik vind het belangrijk dat ik dat eerst doe. En uh, de vers training die ik ga volgen, uh, zodat ik wat minder opvliegend ben. En dat ik zeker weet dat het goed gaat. En Als ik er nu bij in ga, denk ik van ja dan heb je gewoon grote kans dat het fout gaat. Je hebt je, je hebt je stemmingswisseling nog niet helemaal onder controle? Nee. Maar het gaat goed? Um, het wisselt. En wanneer... Ja, je zegt zelf een jaar uh, daarvoor nodig te hebben. Um, hoe, hoe wil je dat gaan doen? Want je was ook aan de lithium in de documentaire. Ben je daar nog steeds mee bezig? Um, ik ben de lithium aan het afbouwen, want dat was dus niet mijn wondermiddel. Nee. En... Uh... Ik ga nu weer over op een ander middel wat ik eerder heb geslikt... wat heel weinig bijwerkingen heeft. En ik heb mijn antipsychoticum, wat ook een stemmingstabilisator is... Uh, heb ik verhoogd. En dan hopen we dat dat genoeg is. Dat is maar dat... dat is afwachten. En dat gaat... Nou ja, je zegt het zelf, het is afwachten. Maar uh, mm -hmm. je hoopt dat het goed gaat, uiteraard. Ja, tuurlijk. Um, zullen we dan een, een, een mooi lichtpuntje ook noemen? Je rijbewijs, je was mee bezig dat te halen. Is het gelukt? Mm -hmm. Ja, dat is eindelijk gelukt. Ja, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, ik ben er echt uh, heel blij mee. En ik heb ook al uh, heel wat kilometers in mijn eigen autootje gekrocht, Dus uh, ja, het is ideaal. Behalve de medicijnen, hè? Uh, probeer je ook nog, nog bijvoorbeeld door, door therapie... want je zei ook in de documentaire... Oh. ja, ik, ik wil niet als psychiatrisch patiënt worden gezien... want dan ben je al snel gek. Uh, dus dat, dat liever niet. niet. Zijn er wel andere vormen van therapie waar je aan mee kan doen of wil doen? Um, ja, ik heb nu gesprekken met een sociaal-psychiatrische verpleegkundige... En uh, die uh, opent af en toe wel mijn ogen en die zet me even met beide benen op de grond. Dus daar heb ik wel heel veel aan. En uh, ik begin in september met een uh, training uh, om je emoties een beetje onder controle te krijgen. Ja, want als je zegt met beide benen op de grond, wat doet zij dan voor jou? Uh, nou, nee, um, ja... Yeah. Hij laat mij inzien dat ik soms dingen anders kan doen en wat andere mensen, hoe ik me daarin kan verplaatsen en dat soort dingen. Hoe ik het beste ruzie kan ontwijken, ook wel eens dus. Bekijk je het leven nog steeds van dag tot dag? Ja, momenteel wel. Uh, ja, het is wel uh, soms ja, lastig, want ik wil het liefst een jaar vooruit zijn en samenwonen en alles goed hebben. En, uh, maar ja, je moet van dag tot dag bekijken, want... Uh, als je allemaal je dromen alleen daarin blijft hangen, dat zit niet op. Nou ja, dromen. Je woont nou bijna samen. Dat is in ieder geval het doel. Je rijbewijs is gehaald. Het zijn al grote dromen die je gerealiseerd hebt. Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, het uh, gaat nog steeds niet uh, altijd even lekker. En dan um, valt het vaak weg tegen de negatieve dingen. Welke dromen heb je nog? Mm, ja... Een opleiding zie ik niet meer zitten, want ik ben met een ook gestopt. En uh, ja, gewoon, ja, mijn droom is toch wel echt samenwonen. En ja, dat ik gewoon het huishouden doe en mijn vriend werkt. Dat lijkt me gewoon ideaal. En kinderen ooit. Een heel mooi huisje, boompje, beestje. Ja, eigenlijk wel. En hoe gaat het met dat je ouders? Misschien. Ben je af en toe uh, nog steeds heel boos op je vader? Nee, nee? dat valt mee. Dus uh, ja, we, we zijn allebei heel opvliegend en dat is wel eens lastig. Dus, uh, maar meestal uh, reageer het niet zo fel als in de film. Het kan nog wel eens lekker knallen, maar uh, het wordt langzaam minder. Ja, en ik doe heel hard mijn best om niet zo boos op te worden. Dus uh, dat gaat meestal wel goed. En met hen kan ik het ook altijd uitpraten, dus dat scheelt ook. En als we nou willen volgen hoe het verder met je gaat, waar kunnen we dan terecht? Uh, ik heb een weblog... En uh, daar staat uh, per uh, ja, paar weken, dan zet ik er altijd even een update op. Dus uh, daar kun je altijd op kijken. Het adres? Uh, Overleven met mds.blogspot.com. Voor iedereen die wil weten hoe het met Janne gaat en of je natuurlijk ja, gaat samenwonen en dat mooie huisje, Boompje beestje gaat opbouwen. Ik denk dan wel dat dat gaat lukken. Ik hoop het. We zullen zien. Zeker. Janne je dankjewel. Graag gedaan. It's really right from the start, you played me like it was a melody Won't bang on the drum as she funks me with a squeaking She's touching me when love is no so I can fight it She got my soul, she's capturing me Holds me hostage when I hear that beat I won't take these shackles on my feet Cause they're the only thing make me feel free. that's why I'm a slave to the music No, I won't stop until my heart pops up Take me back Sleef to the music van James Morrison, The een mooie Gucci, een prachtige Prada of een blinkende Rolex. Wie op vakantie gaat naar het buitenland... wordt al snel op elke hoek van de straat doodgegooid met deze producten. En 9 van de 10 keer zijn ze te mooi om waar te zijn. Want die mooie Gucci, die prachtige Prada en die blinkende Rolex... blijken gewoon nep. Reclameman Charles Borremans kan erover meepraten. Want tijdens zijn vakantie moest ook hij de nodige verkopers van zich afslaan. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Ja, terug van vakantie en uh, direct uh, totaal getransformeerd mag ik toch wel zeggen want je hebt je baard laten staan ja zeg ik het moest even wat, aan he? je wennen ja ja ja nou als je er niks aan doet gebeurt het allemaal vanzelf ja, ja. scheermesjes uh, doen ze niet aan uh... ja ze hebben ze wel ja. maar ik heb ze niet gebruikt nee, nee. waar was je eigenlijk ik was uh, uh, in calonge dat ligt aan de costa brava in spanje drie weken Heerlijk. twee weken minder mooi weer maar de laatste week was prachtig en ook daar lekker goedkope Rolex scoren? Uh, ik heb het niet gedaan. Ik maar eens, ik heb ze wel op strand. Ze ah. lopen natuurlijk de, de heren, vooral uit Afrika, die daar allerlei tassen en petjes en riemen van merken als Louis Vuitton, Burberry, Versage. Uh, Ray-Ban zonnebrillen, uh, de slippertjes, de habayanas die daar ook uh, nep worden verkocht. Je komt het overal tegen. Kortom, voor ieder wat wils. Ja, voor ieder wat wils. En wat viel nog meer op als je echt kijkt als reclame man? Nou, dan kijk ik nog even naar het service aspect in Spanje. Dat is over het algemeen best goed hoor. Uh, het is daar heel goed toeven, het is een heerlijk land. Wat me alleen opvalt is dat ze nog steeds, zeg ik, uh, slecht Engels spreken. En uh, dat is echt heel zwak. Uh, dat heeft allerlei redenen. Maar uh, ik denk dan een land als Spanje... is op dit moment in crisis. Dat weten we allemaal. Uh, de bronnen van inkomsten zijn redelijk beperkt. Dat is landbouw. Uh, dat is de bouw. Nou, dat ligt volledig op zijn gat. Uh, de huizenprijzen die dalen daar als een idioot. Er is een enorm overschot aan uh, onverkochte nieuwbouwwoningen. En het uh, derde post: is toerisme. Vreselijk belangrijk. En dan denk ik van... goh, je zou best eens wat meer aan het Engels kunnen doen. Uh, het is een ontzettend belangrijk toeristenland... Uh, Wereldwijd is het na Frankrijk het belangrijkste land voor toeristen. Komen ontzettend veel mensen uit allerlei delen van de wereld. En oh, dan veel Fransen die... overigens spreken niet altijd nee, Engels. Nee, natuurlijk. het is opmerkelijk dat ze dus eigenlijk zo ja, beperkt die tweede taal spreken. Nou, in Spanje spreken ze in rond uh, Catalonië natuurlijk eerst allemaal Catalaans, daarna Spaans en dan komt er een beetje Spaans. Maar ik vind het soms erg onhandig in allerlei winkels en restaurants dat het uh, zo krakkemikkig gaat. Nou, Gucci en Prada kunnen we gelukkig allemaal wel uitspreken, of we nou Engels ja. uh, spreken of niet. Ja. Uh, Spanje is natuurlijk een EU-land. Gelden daar toch andere regels als het gaat om de verkoop van dit soort producten? Uh, nou, ik heb er eens, uh, ben er eens ingedoken, maar de regels binnen de EU zijn uh, tot op heden niet allemaal gelijk. Kijk, het namaak is strafbaar. Uh, dat geldt ook in Nederland. heb je uh, wetboek van strafrecht, artikel 337. Daar gaat, praat je over intellectuele eigendomsfraude. Maar er zijn ook allerlei weer, uh, strafuitsluitingsgronden... voor het in voorraad hebben voor eigen gebruik. Wat zoveel betekent dat je wel degelijk uh, nep-artikelen... Uh, mag uh, meenemen naar Nederland. Uh, daar is een zogenaamde zijn richtlijnen strafvordering intellectuele eigendomsfraude. En daaruit blijkt dat je drie nep mag meenemen. Uh, uh, uh, je mag tot 250 milliliter nepparfum parfum of eau uh, de toilet importeren. Uh, je mag drie stuks nep beeld, geluidsdragers, dus dvd's en cd's meenemen. Uh, software mag ook uh, nep uh, andere artikelen zoals textiel en schoenen. Dat, dat als je het maar beperkt blijft, dat blijft drie stuks per soort. Dan mag dat allemaal. Anders word je handelaar. Uh, anders word je handelaar. En zit je boven die drie stuks, dan moet je er afstand van doen met een boete... of kun je gedagvaard worden. Uh, dus Nederland is heel coolant uh, voor toeristen... Uh, ze vinden dat veel te veel werk. Je kunt onmogelijk een hele uh, vliegtuiglading vol toeristen... gaan controleren op Schiphol. Maar pas op, er zijn landen, bijvoorbeeld Italië... waar er absoluut een no, uh, tolerance, uh, beleid, uh, zero tolerance beleid geldt. Uh, Italië heeft namelijk heel veel grote merken... die ze echt allemaal willen beschermen. He, de merken die jij opnoemde en die ik ook opnoemde... komen heel vaak ook uit Italië. En daar kunnen de boetes oplopen tot 10.000 euro... ook als jij daar een nep zonnebrilletje koopt voor een tientje eh, en je wordt gepakt... dan kan het oplopen tot 10.000 euro boete. U zei dus, het gewaarschuwd. U zei het zeer gewaarschuwd. Dus het geldt niet alleen voor de mensen die het verkopen... maar ook voor de kopers. Dan moeten we, denk ik, misschien maar helemaal niet meer naar China, Charles, want daar maken ze alles na. Nou, in China euh, nou gaat er vooral naartoe, want daar kun je inderdaad alles kopen. bedoel, euh, euh, ja, Wat je al zei, alles wordt daarna gemaakt: eh, sigaretten, handtassen, ik heb allerlei modeaccessoires gezien. Kleding, elektronische apparatuur, juwelen, horloge, speelgoed, dvd, cd's, parfum, designmeubelen, medicijnen. Alles wordt daarna gemaakt. China dus. Zelfs Ikea en Apple maken ze erna, weet ik. Ongelooflijk, Charles. Uh, Dank je wel en tot volgende week. Tot volgende week. Ik ben benieuwd of je dan nog een baard hebt. we nou, zullen we het zien. Ik kijk ernaar uit. Uh, het zit er weer op, dit uur. Morgen ben ik er natuurlijk weer. En dan met de oud-hoofdredacteur en hoffotograaf van Muziekrant Oor. Het legendarische tijdschrift dat dit jaar zijn 40-jarig bestaan viert. En wie zegt dat er vooral slecht nieuws uit TBS-klinieken komt? Want als de TBS-band van de pompenkliniek in Nijmegen, bestaande uit patiënten en het personeel, speelt, is het vooral een feestje. Zometeen op deze zender lunch met Jurgen van den Berg. Jurgen. Ik vertel wat er is. .nl zit, want dat weten we in ieder geval zeker. De stelling, ik maak me zorgen over de economische crisis. Dat is de stelling. Zwarte Maandag, komt hij nog. Jurgen van den Berg zo meteen. Surf naar de gids.fm. Je mag niet beelden van derden op internet zetten en zeker niet als dat beelden zijn waar je bij zet dat is een dief of dat is een moordenaar of dat is een verkrachter of wat dan ook. Het is toch te gek voor woorden dat iemand je huis inbreekt en dan zou je zijn privacy gaan beschermen. Mm -hmm. Als je inderdaad met je gezicht op de camera staat in andermans huis, in andermans spullen, ja, ja, dan, dan je moet je, je niet interplay. aankomen met een verhaal van mijn privacy is in het geding. Mm -hmm. Dat vindt niemand aannemelijk. Strafpleiters, topadvocaten en justitie over de grote en kleine criminaliteit. Vanmiddag tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Op 1 juli 2006 verdwijnt Marga van Diessen. Twee maanden later wordt ze teruggevonden in de kofferbak van de auto van haar echtgenoot. Haar ouders en broer praten openhartig over dit drama in hun leven. Ik snap niet dat iemand zoiets kan doen. Het drama van de Udense kofferbakmoord. Vanavond bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1. 10, 15, 20? Ja, het voordeel loopt snel op bij Expert. Met procentenkorting van 10, 15 en wel 20% op heel veel producten.